Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Schiedam hebben enkele honderden mensen gedemonstreerd... tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze liepen een mars door de stad. En er waren ook enkele toespraken. Bij het protest zijn drie mensen aangehouden vanwege belediging. En er was ook een tegendemonstratie. Daar kwamen enkele tientallen mensen op af. Het is de bedoeling dat in Schiedam... ruim 300 mensen worden opgevangen in een voormalig kantoorpand... D66 wil meedoen in een volgend kabinet, dat zei partijleider Jette op een congres in Den Bosch. Daar stemde een meerderheid van de leden voor een rookverbod op terrassen en in auto's waar kinderen zitten. Op het partijcongres in Den Bosch zijn zo'n 2000 mensen afgekomen. Het is daarmee het drukst bezochte congres in de geschiedenis van D66. In Oekraïne is een passagiersstrein geraakt bij een Russische droneaanval... Volgens president Zelensky raakten daarbij 30 mensen gewond. Het gaat om passagiers en mensen die werken aan het spoor. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit de trein slaan. De aanval was bij een treinstation in het noorden van Oekraïne, ruim 50 kilometer van de Russische grens. Volgens Zelensky moeten de Russen hebben geweten dat ze burgers aanvielen. Hij spreekt van terreur die de wereld niet mag negeren.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 En uh, dikteerde aan het begin van het uh, tweede uur ja. softwoord op uh, zaterdag. Ja, Wat ja. gaat het lekker daar uh, in die ja, uh, Jaap ik, Koper? Ja, dat uh, krijg ik nu ook uh, terug uh, van Robin Kostien. Die zit natuurlijk uh, op de bank van, uh, van de Landwoord, Zandvoort. Want dat is de assistent uh, trainer. Hij zegt ja, het gaat prima, maar we moeten niet te vroeg juichen. Dus dat. Uh, oh, oh oké. Okay. Wat is er aan de hand? Want uh, wij verlieten natuurlijk uh, met de veronderstelling dat het uh, 0-1 is door een doelpunt van Gio Codrington. Maar inmiddels is die stand inmiddels wel gewijzigd. Nou, ik heb het over Robbie Crustin. Die heeft ook een zoon uh, in, dat, uh, in dat team rondlopen. Dat is Narcel Crustin, die uh, speelt nu ook mee.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 Gaat de goede kant op, maar het is. Om even in de woorden van Robin Kostin te spreken: die, dat is de assistenttrainer naast Adolf de Geer. Hij, hij is één van de twee, want Mark Buchel is de ander. Uh, die zeggen natuurlijk wel: hé, hey, we moeten uh, nog even een helft spelen. Hè. Dus het is niet over till it's over, ja, zullen we ja. zeggen. Uh, hey ja, uh, tweede uur, Wat gaan we daar nu doen? Een tweede uur, uh, Daarin uh, hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Jawel. Dat is, dat is sowieso één.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 Ene Yuki Tsunoda uh, als het brandweer uh, begint uh, te gaan uh, oh dus, ja, ja hij was net 18e uh, ja, de, de ja, derde vrije training uh, we, we, we, maar goed uh, oh, oh, ja, dat, uh, dat, uh, dat zit er ook aan te komen maar, uh, maar goed we, dat zijn allemaal even de ingrediënten voor deze Grand Prix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 Uh, dat klopt. Mensen, ik moet gewoon... Gooi die plaat erin en dan ja. hebben we het er straks wel even over... Ja, uh, van okay. uh, wie er nou. eventueel uh, bij zijn ja. vanavond. Maar de kaartjes zijn toch uitverkocht. Ja, hij heeft weinig zin. Dus weinig zin. Laat het nummer maar horen, ja. Um, die komt van de EP Tangled Wiring. En uh, dat is toch eigenlijk best wel een heel goed nummer. Uh, zelf had ze Tangled uh, Wiring als focus track. Dus eigenlijk een single. Maar ik ben lekker zo'n eigenwijze radiomaker. Ik vind uh, Stiekem I'm Alive vind ik veel leuker. Dus die ga je nu ook horen.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 of the puzzle into place. Take a bunch, Expecting me to be spotless See them screaming at the top of their Nou oh ja, als we weer een uh, rijk-plaatje-team uh, nodig hebben, dan uh, meld ik me ik bij. Ik mee hoor. Uh, ja, je mij. deed het uh, heel uh, goed. Uh, uh, Want dit uh, was uh, Alan Parsons project en uh, uh, I uh, in the Sky. Lucky guess. Um, goed, wij uh, gaan ook eventjes met die scheef ogen kijken wat er in uh, Singapore uh, plaatsvindt. Want dat uh, wilde jij natuurlijk uh, naartoe. Zeker, uh, de Q1. de Q1 is geweest. Uh, we hebben hier een ja, haperend beeld. Het schijnt uh, iets met uh, de Google Chromecast uh, te zijn, toch? Uh, ja, ja, dat, ja, ja, internet. Uh, uh, een uh, beetje uh, tragisch. Uh, al, hè. Dus, uh, nou, nou, um, goed, wat is uh, Q1 dan geweest? Uh, dat is uh, de update van King voor half 4. Nou, dat is een uh, minuut of vijf uh, geleden.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 Uh, onder de aandacht te, te brengen. Je kunt er dus een proefrit op maken met een van die auto's over het circuit. En die beurs die is drie dagen lang. Ja, die is afgelopen vrijdag begonnen. Gisteren. Donderdag zelfs. Donderdag zelfs al. En hij uh, gaat door tot uh, vandaag. Dat, uh, dat is uh, dus donderdag, vrijdag en zaterdag.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 Ook wel bekend als de Europese bizon. Ik heb ze ooit ook van dichtbij gezien. Ja, kan je er heel dichtbij komen? Ja, dat kan op zekere hoogte. Kan dat wel, maar ze zijn toch redelijk schuw en op zichzelf. En als ze in de gaten krijgen dat je iets van ze wil, dan is het gelijk wegwezen. En als je eten wil geven, als je dat bij hebt. Nou ja, ik weet niet of dat kan, maar ja.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 Dus dat uh, is voorlopig even het uh, verhaal. En Wajka, dus, uh, zie je hem op de, de tweede plek. Uh, ja, dat, uh, dat zit. En Alonso op nummer 3. En Sainz 4, Berman 5. Albon is nu net even gekukeld, omdat Tsunoda ertussendoor komt. Kijk aan. Toch weer? Die, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, je gaat ik nog gelijk. Opgezegd, straks, ik had al ja. gezegd dat, uh, dat uh, ook uh, Yuki Garen spint bij uh, het uh, vinden van het, uh, nieuwe, uh, die nieuwe vloer, schijnbaar bij Red Bull eronder zit.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 beginnen, maar uh, jouw vader was ook niet iemand die op de voorgrond uh, trot. Helemaal maar niet. Maar ik ook een beetje op mijn vader, want die wilde er ook hey, niet, ondanks dat, die, dat er een flat naar hem genoemd is, de Arikoper flat. Die is naar mijn vader genoemd. Uh, mensen, die staat in, uh, aan uh, de Flemingstraat. En dus jij dat... woont daar niet? En ik woonde niet, oh. nee, dus Maar uh, ik liep er trouwens, als we het daar heel even kort <lacht> over hebben, ik liep er van de week liep ik er langs omdat ik een, uh, iets moest uh, halen bij de, bij de huisartsencentrale in, uh, in Zandvoort. Mm -hmm. uh, op de Tomselstraat.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 Laat, nou, het los, uh, ja, Laat het los, Jaap. Laat los. Ja. En ik denk nee, dat hij die, die... Die dat bij jou ook of Ja, niet? ja zeker weten. Ah, ja, dus, zeker dus, dus weten. Dus we zitten uh, wat dat betreft best wel weer op, een, uh, op eenzelfde lijn. Ja, want, uh, uh, van mijn vader was ook niet uh, zo van, uh, dat hij uh, lekker bij, bij een vergadering uh, nou, vooraan moest... Jouw vader. Ook doet zeker ook niet. niets. Nee, zeker niet. En hij. Ze, je in de zegt tijd net van, van De re, van, uh, reservepolitie ja, en ja, ja, ja. van uh, de oudere partijen uh, een beetje op de achtergrond, en stiekem uh, toch het uh, werk doen. Uh, ja, en dan komen we nu op het uh, punt uh, waar het om gaat. Want uh, de, uh, Harm Senior was toch ook wel een, uh, een muziekliefhebber. En wat viel jou nou op in zijn nou ja, prachtigcolitie? Ja, vlak voordat hij uh, dood uh, ging. Uh,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 dat over medicijnen en over het medicijnengebruik ging. En over afkicken en noem maar op. Uh, daar uh, was het uh, om te doen. En daarom draaien we hem nu hier. Hier, is, uh, de, hier zijn de Rolling Stones. En dan moet ik wel het uh, geluid aanzetten. En. Sister, morgen. and wait that long Oh, you see that I'm not that strong me into dreams, oh can't you see a fading face, and but this shot will be my last. We hebben ze allebei gedraaid, Jaap, ook ja ook voor, uh, voor mijn ja, vader. Ja, ja, ja. Het uh, zijn platencollectie een beetje, hè? Ja, de ja, ja, de dus, Rolling uh, Stones en uh, de Beatles. Ja, uh, en dit uh, nummer dat hebben we dus ook uh, veelvuldig laten horen... in het uh, illustre radioprogramma uit de midden van de jaren negentig... dat uh, twee jaar gedraaid heb. zee. Het was mensen. wel een mega team wat jullie hadden trouwens. Uh, uh, uh, zo, was, zo. Uh, we hadden Ome Bob, dat was de verhalen van, uh, van uh, vrienden... Uh,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 tips en uh, evenementen die werden genoemd. En uh, er was af en toe ook nog wel eens een interview uh, met iemand die aan tafel schoof. Dat, dat, dat wou ik zeggen, ook met uh, Jacques Jongmans uh, later, uh, toch? Nee, niet met Jacques. Nee, nee, nee. Hey. Oh. Die is pas veel later in beeld gekomen. Oh, oh. Nee, nee, ja, die nee, deed nee. dat ook, hè? Uh, uh, ja, maar dat was zeker niet met Jacques Jongmans. Nee, uh, ik zit meer uh, te denken aan Tom Timmermans, dat soort uh, mensen. Ah, die, uh, jeutje, jeutje, jeutje, jeutje. En zelfs Hille uh, Jansen, die, uh, die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 En Autosportnieuws met uh, Randall Lawson zo so, uh, rond uh, kwart over vier. Dus blijf luisteren. Ja, gauw houden Rick, uh, Ashley en uh, Together Forever. If